Minister Slop zegt dat alle zijn op groen staan... om een bedrag uit de Algemene mediareserve te halen. De NPO heeft het kabinet gevraagd om 12,4 miljoen euro. Volgens Slop is er door meevallende reclameinkomsten... bij de publieke omroep meer geld dan gedacht. De begroting voor het festival is 26,5 miljoen euro. Tegen majoor Marco Kroon is voor de militaire rechtbank in Arnhem... 100 uur werkstraf geëist wegens wilplassen... en het geven van een kopstoot aan een agent. Hij werd aangehouden met carnaval in Den Bosch. Kroon is drager van de militaire Willemsorde. Hij kreeg de hoogste militaire onderscheiding voor moedig optreden in Afghanistan. Hij kwam eerder in opspraak en kreeg onder meer een boete voor het bezit van stroomstootwapens. Bij een grote kunstroof in de Duitse stad Dresden zijn juwelen uit de 18e eeuw meegenomen. Het museum Grüneske Wulbe geldt als een van de grootste schatkamers van Duitsland en Europa. De dieven hebben waarschijnlijk van buitenaf de beveiliging gesaboteerd. De waarde van de gestolen kunstschat is volgens hem een deelstaatminister niet in geld uit te drukken. Mogelijk gaat het om de grootste kunstroof in het naoorlogse Duitsland. Oud-bestuursvoorzitter Aysel Erboudak van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam... is veroordeeld tot 15 maanden cel. Ook mag ze ruim 6 jaar geen ziekenhuis leiden. Volgens de rechtbank heeft Erboudak 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgeld verduisterd. Eerder is ze al veroordeeld tot het terugbetalen van 1,7 miljoen euro. Het weer, wolkenvelden, maar ook wat zon. 8 tot 11 graden. Vanavond vooral in het noorden kans op mist en vannacht hier en daar regen... Morgen veel bewolking en soms wat regen. En dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. De Sombakker van de ANWB. Vertraging op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Haarlem-Zuid, 7 kilometer door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht. En de vertraging is ruim 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort. Zo, het is even na vier uur. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag. En uh, we gaan meteen naar Duitsersveld. Want volgens mij wordt daar redelijk gescoord, Joop. Ja, Rob, inderdaad. Uh, we, uh, we zijn nog uh, geen nog uh, vijf minuten verder. We zaten al 4-0 eigenlijk. Zo, geweldig. Uh, en je mag rijden, wie? Uh, Salim, uh, ver, ver, ver toe. Keer, ja. ja, twee keer. Dus uh, Salim heeft er drie. En uh, zijn broertje heeft er één. Dus, uh, 4-0 voor Zandvoort. Uh, twee, vind ik, fouten van ANVJ. Van, uh, de eerste ging de, de keeper ging pingelen tegen Vetoet. Ja, dat redde hij niet. En toen had, was de doel helemaal leeg. En de tweede was een uh, fout in de verdediging. De mensen stonden met, niet op te letten. En Vetoet die, die kon met de bal weglopen en heel simpel de keeper passeren. En dan sta je ineens hier in voor. En dan maak je eigenlijk druk over, over een wedstrijd waar je helemaal niet druk over, over hoeft te maken. Want van uh, speelt degelijk. Uh, dat dat is zo, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ze spelen degelijk. Niet, niet, niet uh, uh, fris en vrolijk, zoals altijd maar heel degelijk. De bal wordt uh, zoveel lang mogelijk in de ploeg gehouden. Uh, men, men speelt uh, compact terug. En uh, ja, het werkt dus blijkbaar. En uh, als dit een nieuwe concept is van het uh, uh, Sarnier, dan, uh, dan gaat dat goed, denk ik. Ja, want ja, jij volgt nee. natuurlijk uh, SV Sanford uh, zoveel mogelijk. En ja, als ja. het voor jou een uh, nieuw spel is, ja, dan is het wel uh, toch eigenlijk ja. wel fris. Dat er gewoon uh, even op een andere manier gespeeld wordt. Ja, absoluut. Dat constateer ik nu. En ik zal straks, ja, uiteraard ga ik al, ja, die ga ik altijd even benaderen. van... Heb je nog commentaar op de wedstrijd, dan zal ik het absoluut wel van hem horen, denk ik. Maar voorlopig het is, ja, het gaat lekker, het gaat goed. De Zandvoort is uh, gretig ook, oh, ja zeker. Gretig. met name het binnenveld, Kassen Vries, werkt als een stofzuiger. En net zoals Koen Michielsen, Ja, die hoort weer super. En voorin staan dan de broertjes uh, vertoet. Ja, die gaat lekker. Gewoon 4-0. En we spelen in de. Uh, even kijken. Uh, 72e minuut. 73e minuut nu. Dus ja, het gaat uitstekend. Er wordt in ieder geval gewisseld bij a En het spel gaat nu weer verder. <lacht> Met Rieke van den Burg aan de bal. En die gaat. Uh speelt daar goed uh, de Kastenvries helemaal vrij. De Vries over de rechtervleugel gaat naar Pingeland, de 16 meter gebied in. En dat was een hoge bal van ja, die, die gaat over de achterlijn. Dat was van uh, even kijken. Die was er nou op de uh, Natje Kastien, uh, die bal die, uh, die kwam nergens terecht uh, over de achterlijn... en AFD mag hem weer in het spel gaan brengen. Dat is ondertussen gebeurd. En nog steeds uh, spelen we dus uh, in die uh, 73 meter op. We gaan terug naar de studio, want er staat 4-0. Zandvoort is een veilige avond. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, goede bericht inderdaad uh, daar vanuit Duintjesveld. Daar houden wij van... Ja, we gaan een beetje richting de kerstdagen... en richting de winter en de winter wonderlands. Die komt dan ook. Hier is de nieuwe single van Sam Velds. Sinterklaas net in het land is, draaiden wij gewoon Winter van de Lent. Inderdaad, de single van Sam Velds. Dat was hem eigenlijk, een beetje de eerste kerstachtige plaat, albert Klopt. Hebben we het toch gedaan vandaag? Ja, nee, klopt. Ja, ja, ja, nou, ja nee. Normaal gesproken beginnen we pas om 6, op 6 december, als ja. die andere man weg is. Dan zijn de kerstbomen ook weer te koop trouwens, ja. vanaf 6 december. Ja, goed, dan gaan we die kant weer op, hè? Ja, dus, maar wat een stand uh, daarop 4-0, geweldig. Ja, klast, dat is dus, goed. gaat helemaal goed. Buiten het voetbal gaan we uiteraard nog uh, meer doen uh, dit uur. Ja, straks gaan we, we gaan naar de volgende plaat. Gaan we natuurlijk eerst weer uh, schakelen uh, met het, uh, Joop van Ness Voor het slot van de tweede helft van uh, SP Zandvoort tegen AMVJ. Daarna hebben we natuurlijk nog Pit Report. Uh, uh, uh, nieuws uit de wereld van de Formule 1. Ondanks het feit dat er dit weekend niet gereden wordt, is er natuurlijk wel nieuws. En volgende week natuurlijk de laatste van het seizoen in Abu Dhabi. Maar die begint gewoon weer op een christelijke tijd. Hè? Twee uur s middags. Oh, oké. Okay. Ja, dus we kunnen gewoon weer s middags kijken. Nee, en dan half vijf het dier van de week. En kwart voor vijf het gedicht van de week. Dus genoeg reden om ook al derde uur te blijven luisteren. En kijken naar Zandvoort op zaterdag. Dat doen we zeker op de zaterdag en de maandagmiddag. Een hele goede middag. En wil je live meekijken in de studio? Dat kan je net als John bijvoorbeeld. Die lekker aan het kijken is daar in België. Goedemiddag www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio Tolweg 10A. Het begint al een beetje schemerig te worden buiten hier in Zandvoort. Gevoelstemperatuur van een graadje of vier. Dus ja, we gaan echt richting die winterdagen. Alhoewel, ik hoor ook weer eind van de week temperaturen van rond de 11 graden. Dus we houden het gewoon in de gaten en het weer is zeer veranderlijk. Dus wie weet wat er allemaal gaat gebeuren. En hier is Out of Touch, Holy Outs.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 Nou kijk ik op de zondagmorgen, of kijk ik op de zondagmorgen wel eens vis-tv. Ja, klopt. Maar we hebben tegenwoordig ook vis-radio. Ja, uiteraard, want de, de, de strandvissers van de, zeevereniging, de zeevisvereniging Zandvoort, ZVZ, trotseerden afgelopen zondag in alle vroegte de kou voor de laatste strandviswedstrijd van dit kalenderjaar. Rond kwart voor acht morgens stond er een zee aan vissers klaar om van start te gaan. Drie vissers haalden de grootste vis uit het water. Ron de Jong, Rob Wind en Engel Lever vingen alle drie een bot van 35 centimeter en moesten de pot delen. In totaal zijn er 87 vissen gevangen met een totale lengte van 21,36 meter. Daarvan waren 72 botten met een lengte van 18,04 meter... Eén schar van 20 centimeter en 14 zeebaarsen met een lengte van 312 centimeter. Nou, maar het schiet toch niet op als je bot hebt gevangen, ofwel, uh, nou, of wel? Nou, hier, je... bij hun wel. Bij hun wel. Ja, nee, uh, mooi, uh, mooi resultaat dus voor de Zandvoortse Visvereniging. Ze hebben bot gevangen. Ja, ik vond het ook wel een mooie titel uh, in de Zandvoortse Courant. Over Zandvoortse Courant gesproken, nou, dan gaan we naar Joop van Maar dan doen we daar na dit plaatje van A, uh, het slot van de wedstrijd. SDS uh, over tegen ANVJ, waar het 4-0 stond uh, toen we zo uh, net spraken. En we zijn benieuwd of dat er zo gebleven is... of dat er nog meer uh, door uh, Salim uh, uh, en uh, zijn broer gescoord is. We horen het zo dadelijk naar deze van A. -ha. Hier zijn ze nog een keer met de tweede hitsing op Tachi. De, de single van uh, Aha! in Taxi. Ja, de laatste keer uh, voor vandaag ik we live over naar uh, Duintjesveld. Naar Joop van eerst. Een mooie wedstrijd voor uh, SV Solveld Joop. En bijna het einde, hè? Ja, ja inderdaad. Het staat nog steeds 0-4-0. Maar het had er ook zomaar 7 of 8 kunnen zijn. Als soms het soms, uh, met name de eerst zelf, ietsje meer preciezer was geweest bij die uitvallen. Die gevaarlijke uitvallen. Eén boven bovenop het dak. En eentje die de namen door de, de, de, de auto, die keeper werd weggewerkt. Maar goed, het uh, maakt verder niet uit, want het staat 4-0. Uh, ja, ik vind dat toch al wat tegen ANV. Toch de nummer 3 van de ranglijst voordat deze wedstrijd begon. En ja, ze hebben eigenlijk helemaal geen kans gehad. Want uh, ik denk dat uh, Daan Kerkman, de keeper van Zandvoort, uh, geen eens terug heeft. Bij wijze van spreken. Dat kan hij niet. Hij heeft niks gedaan. Dan wil ik ook zeggen dat die keeper van de andere kant ook niet veel heeft gedaan. Want het, het, is, het spel heeft zich op opzagelijk afgespeeld op het middenveld het uh, boeken hielden elkaar daar in evenvecht en uh, kwamen er gevaarlijk uit. Met name de tweede helft is van het erg gevaarlijk geweest... met uitvallen van uh, Dani en uh, Otmane uh, Vertoet. En ook... Uh... De invaller voor de Osmanen want die is ondertussen gewisseld, uh, Tommy Albenhuis, die uh, heeft ook uh, een het zakje gedaan. Met een, uh, met name gevaarlijk zijn ten opzichte van de ANVA, de tegenstander van Zandvoort. Uh, de de ANVA die vindt het eigenlijk wel genoeg. De bal wordt niet snel meer naar voren getransporteerd. Heeft ook helemaal geen zin, want je verliest hier gewoon. Heel simpel. Een mooie wedstrijd uh, met 4-0. Ja, uh, Zandvoort probeert er nog vijf van te maken en daar gaat Salivet toe. Die gaat in het 16 meter gebied, die gaat erin. En dan kijkt hij nog even goed naar uh, Tommy Amedus. Hij ligt wel breed en dat is Duitserberg. Ja, ja, ja, ja. We hebben weer een doelpuntje in de uitzending erop. 5-0. Geweldig, geweldig, geweldig. Ja, ja. Het uh, zal vertoet. Werd op de diepte weggestuurd. Kreeg die bal goed uh, bij de voeten. Kon de 16 meter gebied in komen. En dan zag je de inkomende uh, de Nijsselberg. Die hoeft alleen maar uh, de voeten tegenaan te zetten. En de keeper van... Uh, Aanvier, dit is fijn, die, die, die had het daar Het is 5-0 nog even op de op de valreep, want de, de klok zit op 90 minuten. Oh, dat is toch een, een klein incident geweest incident, uh, incident kan je het eigenlijk niet noemen. Dan Kerkman die wilde de bal uittrappen. Uh, de keeper die kwam uh, uh, de scheidsrichter kwam voor de bal. Hij kreeg die bal op zijn hoofd en die ging neer. Ja, dat kan dus ook gebeuren. En uh, ja, dan krijgt de keeper de bal terug, want uh, via de keeper, uh, via de scheidsrechter wordt de bal tegenwoordig teruggegeven. En uh, er was verder niet veel aan de hand. Er hoeft niet, uh, een klein beetje behandeling, maar dat hield allemaal niet van voor. En uh, ja, daarom is het, zal het nu wat langer duren dan 90 minuten. Oh uh, ja, uh, uh, uh, uh, yeah. Jammer, overtraining van uh, dezelfde Tommy Abelus. die heel ontsplitief de bal lekker laat lopen en, en, en het speler van ANVJ komt aanstukkelen om die bal uh, weer eventjes te pakken en in het spel te brengen. De aanvoerder van ANVJ, en dat is uh, Bram van der Briest. Die uh, legt de bal nu op de juiste plaats, denk ik, zolang ze brandt een beetje. En die mag hem dan gaan nemen. heeft echt geen haast. Het heeft ook geen zin om haast te maken. Z uh, Zandvoort gaat hier winnen. En ja, dat ligt eraan de, wat de andere ploegen bovenin de kop van de competitie hebben gedaan. Om te kijken waar dan uh, Zandvoort terechtkomt uh, na deze dag. Uh, daar moet, uh, daar kijk ik nog even handen om te optreden. Bol. Uh, dit is eindsignaal van deze scheidsrechter. Hij heeft het uh, goed gedaan, een goede scheidsrechter, absoluut. Zandvoort heeft uitstekend gepresteerd. En wint het 5-0. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, ga lekker met uh, de jongens nog even een klein beetje nagenieten van de wedstrijd. Nou, ik ga lekker de huisartsenjeren, vind ik. Oké, okay, nee, dat mag ook. Dan ga je thuis uh, verder genieten. koud hey. is het hier. Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Inderdaad, gevoelstemperatuur 4 graden. Dus daar word je niet echt uh, vrolijk van. Dankjewel voor je bijdrage en een heel fijn weekend, Joop. Ja, oké. Okay. Insluit. Oké, okay. dat was Joop van S. 5-0 gewonnen tegen ANVJ... Het was de nummer 3 uit de, de competitie, dus een heel mooi resultaat voor de heren van SV Sandvoort. De single van Billy Joel in een van zijn Stets, De Piano Man, uiteraard ook gebruikt door de NS in een commercial. Het is 1.30 uur 5, zaterdag en maandagmiddag voor de herhaling. Het dier van de week komt eraan. Ja, en uh, hij stelt zichzelf, uh, zus stelt zichzelf even aan in voor. En ze luistert naam Scooby. Scooby is mijn naam. Ik ben ruim 13 jaar bij mijn vrouwtje, heb ik bij mijn vrouwtje gewoond. Maar helaas kon zij niet langer voor mij zorgen. Ik ben ondertussen 14 jaar en woon bij een gastgezin. Dat is gezellig, maar ik woon liever op een plek waar ik de enige hond ben. Ik ben oud in jaren, maar zeer jong van geest. Alleen uh, zijn kan ik wel een uurtje of twee. Maar, dan ben ik, dat, maar dat ben ik niet gewend en dat vind ik niet leuk. Dan ga ik janken. Ik wil graag overal mee naartoe, al vind ik dat soms wel spannend. Neem dan een kleedje mee en dan ga ik naast je liggen in de auto. Een autorijden vind ik geweldig. Je maakt me blij als we veel kunnen gaan lopen. Als je, eenmaal, als je me eenmaal kent kan je me loslaten. Dan kan ik in een park of op het strand rennen... en kom ik zo weer naar je toe als je me roept. Ik ben wel zenuwachtig van aard. Mijn baasje wil sommige uh, dingen te snel... en dan uh, bijt ik omdat ik het niet snap of dat het ik het te spannend vind. Mijn vrouwtje, mijn vrouwtje neemt meer tijd voor mij, dan gaat het alles goed. Of het nu mensen zijn of dieren, buiten kan ik met iedereen overweg. In huis wil ik graag het enige dier zijn. En kinderen vind ik onvoorspelbaar, dus dat gaat niet samen. S'avonds zit ik graag op de bank samen televisie te kijken of lees jij een boek. Kun nog een aantal jaren, ik, kunt u mij nog een aantal jaren, uh, gelukkige jaren, geven? Ik heb veel liefde en aandacht om te geven. Aangezien Scooby in een gastgezin verblijft... graag even, eerst even telefonisch contact opnemen met het dierenhuis Kennemerland... Keesdomstraat 5 in Zandvoort. Telefonisch bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website ww.dierenthuiskermeland.nl Want ook Scooby verdient een thuis. Nou en ook aan het dier van de week hoor je dat Sinterklaas er nog de avond van Sinterklaas eraan gaat komen. Met de twee dichten inderdaad voor een nieuw thuis. Voor inderdaad Scooby het dier van deze week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 Toch heb de schuif even dichtgehouden, Albert-Jan, toen je mee ging zingen. Aardig van je. L lekkere platen inderdaad, de Monkeys en I'm a Believer. FM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, het is geen kwart over vier hoor, het is uh, ietsje later geworden. Maar dan komt hij aan, de Pit Report, want er is uh, nog altijd wat te melden ook, is bijna einde seizoen. De FIA heeft wederom nieuwe eisen gesteld aan de brandstoftoevoer van de Formule 1-wagens. De Internationale Automobielfederatie heeft teams verplicht gesteld om bolides in 2020 uit te rusten met een extra sensor, zodat het benzineverbruik nog nauwkeuriger kan worden gemeten. Het is al de derde technische richtlijn uh, die de FIA in korte tijd heeft uitgevaardigd, nadat Red Bull en Mercedes rond de Grand Prix van de Verenigde Staten navraag deden aangaande het motorreglement. Beide teams hadden het vermoeden dat Ferrari schummelde met de motor en op die manier meer vermogen creëerde. Per uur mag volgens de regels maximaal 100 kilogram brandstof... richting de motor worden gepompt. Door het verstoren van de intervalsensor sensor konden de Italianen naar verluid stiekem meer benzine verbruiken. Verstappen die Ferrari eerder al van vals spel betichtte... reageren complimenteus naar de eerdere maatregelen. Nu wordt steeds duidelijker wat wel en wat niet mag. Het is goed dat de FIA er bovenop zit. Dat is niet makkelijk, want de Formule 1 is een complexe sport. Na de Grand Prix van Brazilië van afgelopen weekend, dan de Via drie motoren in beslag voor onderzoek. Eentje van Ferrari en eentje van een, klan een klantenteam van Ferrari, Alfa Romeo of Haas. En eentje van een ander team. Het is onduidelijk of de derde richtlijn een direct gevolg is van het inspecteren van de drie krachtbronnen. Ja, en eentje was van Honda. Ja, Honda, klopt. Ja. Ja. Eerder maakte de Via al bekend dat de brandstoftoevoer tussen de in intervalsmetingen niet hoger mag zijn dan een gemiddeld. In Brazilië werd een tweede regel uitgeschreven waardoor koelvloeistoffen niet meer mogen worden gebruikt bij het verbrandingsproces in de motor. Tot dusver ontkent Ferrari in alle toonaarden dat het heeft vals gespeeld. De cijfers spreken echter niet in een voordeel van de Italianen. Voordat de VIA ingreep veroverde de Scudera zes Polsen op een rij, daarna geen één meer. In Brazilië kwam Ferrari-coureur Sebastian Vettel na de polepositie van Verstappen nog met een grappige bedoelde sneer. Een beetje verdacht als je het mij vraagt... stelde hij over de snelheid van de Red Bull. De Franse autocoureur Esteban Ocon... komt dit jaar nog in actie voor zijn nieuwe Formule 1 renstal Renault. Hij zal op beide testdagen die na de laatste Grand Prix van dit jaar... in Abu Dhabi op circuit Jas Marina wordt gehouden... achter het stuur van de Franse bolide kruipen. Ocon reed in 2018 voor Racing Point in de koningsklasse... maar raakte aan het einde van het seizoen zijn zitje kwijt. Dit jaar was de Franse coureur reserve bij Mercedes... Renault heeft hem een contract aangegeven voor 2020... en hij neemt de plek over van het Duitse Nico Roekenberg. Red bull teambaas, Christian Horner denkt met de recente zegen van Max Verstappen... een belangrijk moment was voor Honda... en twijfels wegneemt over de toekomst in de Formule 1. De race op Interlagos afgelopen weekenden kan wel eens een essentieel moment zijn voor Honda... dat nog altijd niet weet of het na 2020 door wil gaan met het Formule 1-project... Zolang er successen geboekt worden is het bestuur nu, uh, nu eenmaal sneller om wat betreft het belang van de samenwerking met Red Bull Racing. Max Verstappen heeft inmiddels drie races gewonnen met een Honda motor en daarnaast heeft Toro Rosso nu twee keer op het podium kunnen betreden dit seizoen. Tot slot nog even een kijkje op de stand. Met nog één race te gaan. Lewis Hamilton natuurlijk wereldkampioen. Mercedes in de teams kampioen. Uh, individueel vat de Ribottas op een tweede plek. En we vinden Max terug op een derde plek. Inmiddels 11 punten voor Charles Leclerc. Uh, met 249 punten en Max met 260 punten. Dus hij staat stevig op een derde plek. Nou, ik zou zeggen op naar Abu Dhabi. Zo is het en dan gewoon uh, als ze uh, in ieder geval in de top drie eindigen. En dan heb je gewoon uh, die uh, derde plek te pakken in de eindstand. Dat zou heel mooi zijn. Hoe laat gaan we volgende week voor de buis zitten? Uh, wij om één uur. 1 uur. Een ja, voorbeschouwing, uiteraard. Oké, oké. Okay, okay. ja, dus en, ook... volgende week zaterdag natuurlijk, kwalificatie. Hè? Uiteraard. Ja, ook, een, ook een mooie ja. tijd. Ja. Hebben we die in de uitzending? Ik ja. denk het wel. Mookie. Nou, heel goed. De laatste race van het jaar, die komt eraan dus uh, volgende week. En uh, ja, het zou mooi zijn als Max nog even een ponypje uh, mee pakt. Zodra dadelijk het uh, gedicht van de dag. Ik laat me verrassen, ik weet nog niet wat het is. Maar dat gaan hoor ik nou. Uh, Ganellenvis, hoor ik naar Midnight Star. You say you're going to in deze plaats van de Midnight Star en de Maiden Touch. Inmiddels uh, kwart voor vijf. Ja, het gedicht van de dag is uh, vandaag gebaseerd op... Uh, ja, met name een aantal Facebook uh, berichten en dergelijke... en berichten in uh, de diverse media. Dat onze man gewoon uh, verplaatst wordt ergens naar Haarlem... en dat hij daar op de grote markt uh, gezet zou gaan worden. Maar nee, hij wordt gewoon schoongemaakt... en dan komt hij weer terug op zijn plekje hier in Zandvoorts... Maar daar is wel het gedicht van de dag op gebaseerd. Hier is de Garnalenvisser. Woeste golven beuken op het strand. Meesleurend schelpen allerhand. Vissers uit vroegere tijden... ...hebben zich ook door de zee laten verleiden. Die met hun wankelijke, boot, wankelijke boten gingen voor maanden op zee... ...brachten lintstoffen en curiosa mee... De vrouwtjes aan de haven waren vaak blind Kwam manlief thuis negen maanden later weer een kind Toch waren het harde werkers Er werd veel gelachen en gezongen en de liefde bedreven Veel, veel is er veranderd Maar onze garnalenvisser niet Oude paarden schudden met de bekken Boven schuim ze slepen net terrei. Vissers rijden op de ruggen mee doen, het doen hun best het paard moeten wekken Zie, men keert En de oude dieren trekken Nu de vissersjongen roepen Hoi, hé! het net niet te lesten uit de zee Zo, dat borst en dijen zichtbaar rekken Blonde jeugd staat bij de volle manden, over het meisje staart de jongen heen. Kijkers flonkeren over brede randen en men fluistert visserlief nog één. Uitgestoken worden grage handen, weigeren kan alleen een hart van steen. Ja, ik ben er wel een beetje stil van. Want hij past wel natuurlijk hè, bij onze Ja, Niet, niet de, de ganalenvissen, maar onze visser. Ja, precies. Zit het, zo, zo is dat. Straks zitten ze hem terug. Maar dan met het gezicht naar V. Ja, dan krijg je dat weer. <lacht> ja, het zal toch niet gebeuren. Hè? Ongelooflijk. Dankjewel, met voor dit uh, mooie gedicht. En kijk eens buiten. Het wordt al nacht. Ja, we gaan uh, de donkere tijd in. In een sigaret. Het is twee uur s'nachts.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 Ja, niet wetend wat er rechts eindigen zal And people who are like, they're so easy to see. me Baker en El Green en the, the message is low. Ja, en zo komen we weer bijna aan het einde van uh, dit programma. Zandvoort op zaterdag, op de zaterdag en de maandagmiddag. Maar we hebben nog even een uh, kort golfberichtje voor je. Uiteraard, Joost Luiten. Joost Luiten heeft een flinke progressie geboekt in de derde ronde van het World Tour Championship, het slottoernooi van de Europese Tour. Onze landgenoot steeg na een, een, een min 4 ronde, vijf birdies in één bogey, van de 32e naar de 20e plaats. Mike Lorenzo Vero voert ook na de derde dag het veld aan in Dubai. Al zag hij John Rahm langszij komen. De Spanjaard tekende voor een min 6... en maakte zo het verschil van drie slagen op de Fransman goed. Lorenzo Vera sloot net als op vrijdag zijn ronde af met een bogey. Met min 15 hebben de koplopers twee slagen voorsprong op Rory McIlroy. Een van de drie golvers die foutloos waren. De Noord-Ier liep met min 7 de beste ronde... Dat betekent nog wat uh, voor morgenochtend. Want dan wordt hij live uitgezonden op het, die, de speciale uh, sportkanalen. Voor de vierde dag. Ik ben benieuwd of McElroy uh, heeft deze ronde perfect gespeeld. En zal wellicht uh, de twee slagen achterstand proberen goed te maken. En het slottoernooi in uh, Abu Dhabi. Wat toch behoorlijk wat geld uh, heeft. Uh, alsnog voor zich op te eisen. Dus morgenochtend op de speciale uh, golfkanalen. Het slottoernooi van de Europese Tour. Oké, okay, dankjewel albert voor het golfbericht en voor het programma vandaag. Ja, het was weer oude wits. Oude wits. Oude wits. Oude wits. Ja. En de volgende week zijn we er uiteraard weer. Ja. Ook dan weer op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Maandag worden we herhaald. Dus als je nou luistert op maandag, goeie maandagavond afvast. En alles fijne zaterdagavond. En tot volgende week. Dag. Some doei doei. Things in love,